11 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Twee van de vijf leden van de PVV-fractie in de Noord-Hollandse Provinciale Staten blijven Geert Wilders steunen. De fractie die onder leiding stond van Hero Brinkman is al de hele avond voor overleg bijeen. Brinkman is uit de PVV gestapt. Hij zat in de Tweede Kamer, maar was ook fractieleider van de PVV in Noord-Holland. De andere drie PVV-fractieleden in Haarlem beraden zich nog op hun positie. Naar aanleiding van het rumoer in Noord-Holland hebben PVV-fractieleiders uit andere provincies laten weten dat ze achter Geert Wilder staan.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 Drie FC Utrecht-fans zijn veroordeeld tot celstraffen voor hun aandeel in de rellen rond de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen december. Een 22-jarige man kreeg vijf maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk, voor geweld tegen stewards en agenten binnen en buiten het stadion. Twee minderjarige hoelikens kregen drie maanden jeugddetentie, waarvan één voorwaardelijk. In totaal kregen vandaag 74 utrecht fans hun straf te horen. De meeste kregen een taakstraf. Bij de rellen werden agenten en de ME bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Een aantal van hen raakte gewond. De politie loste waarschuwingsschoten om de hooligans te verjagen. Een kunstproject waarbij s'nachts in het Vondelpark blauw licht brandde... is stopgezet omdat het gevaarlijk is voor het verkeer.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 Volgens de politie hield ze zich niet aan de afspraken die waren gemaakt. Op het politiebureau weigerden Gesthuizen een boete te betalen van 210 euro. Uiteindelijk is ze met een dagvaarding heen gezonden. Ze heeft ongeveer vijf uur vastgezeten. In de Loonse en Drunense Duinen zijn sporen gevonden van twee massagraven. Mogelijk liggen er de resten van 15 geëxecuteerde verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Het gebied werd met een grondradar doorzocht na een tip. Er zijn twee plekken gevonden waar de grond anders van samenstelling is. Bovendien is er prikkeldraad, munitie en een mortier gevonden. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers een schietbaan in dit deel van de Loonse en Drunense Duinen. De van oorlogsmisdaden verdachte Servier Ceschel krijgt geen schadevergoeding van het Joegoslavië-tribunaal. De rechters hebben zijn eis van 2 miljoen euro afgewezen. De Servier vindt dat zijn rechten geschonden zijn, onder meer omdat het proces tegen hem traag verloopt. Ook wil hij dat zijn proceskosten worden vergoed. Begin deze maand eisten de aanklagers 28 jaar celstraf tegen Ceschel voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Balkanoorlogen. De stakingen op de luchthaven in Frankfurt zijn voorbij. De vakbond van het grondpersoneel heeft een akkoord bereikt met de luchthaven over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De details van de overeenkomst worden volgende week uitgewerkt. Door de stakingen liepen de afgelopen tijd honderden vluchten vertraging op of werden geannuleerd.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 En zojuist is bekend geworden dat drie leden van de PVV-statenfractie in Noord-Holland meegaan met Hero Brinkman en de partij verlaten. Twee van de vijf leden blijven Geert Wilders steunen. De fractie die onder leiding stond van Hero Brinkman was de hele avond voor overleg bijeen. PSV zit in de finale van de strijd om de KNVB-beker. De Eindhovenaren versloegen Heerenveen met 3-1. Bij rust was het in Heerenveen nog 1-1. In de finale ontmoet PSV de winnaar van het duel van morgen... tussen AZ en Herakles. En in de eredivisie is Twente in punten gelijk gekomen met PSV, dat op de derde plaats staat. Twente won in Doetinchem de inhaalwedstrijd tegen Sluiter de Graafschap met 2-1. Het weer vannacht is het helder, vooral in het noorden kan wat mist ontstaan en de minima liggen rond 5 graden. Morgen schijnt de zon volop en het wordt zo'n 17 graden. En ook de dagen daarna blijft het mooi voorjaarsweer. Dit was het NOS Journaal. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vier.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 Dat lopen over gloeiende kolen waarmee Emil Ratelban naam heeft gemaakt... komt toch in een heel ander daglicht te staan... nu hij blijkt te hebben geprobeerd zijn eigen huis in de fik te steken. Blijkt dat die Ratelban toch gewoon een zieke pyromaan is. Goedenavond, welkom bij het oog op morgen. Het gerommel binnen de PVV blijft niet beperkt tot de eenmansactie van Hero Brinkman, maar breidt zich uit tot de staatsfractie van de PVV in Noord-Holland. Aan de telefoon heb ik Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat is er vanavond allemaal gebeurd? Ze hebben urenlang vergaderd en Heer Brinkman heeft geprobeerd de hele fractie achter zich te krijgen. De vijf fractiegenoten hier in de Staten van Noord-Holland. Hij wilde dat ze met hem mee gingen. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Eerder op de avond kwamen twee van die fractiegenoten naar buiten. En zij zeiden wij blijven trouw aan Geert Wilders. Wij blijven onder de PVV-vlag in de fractie. Het is dus een, een splitsing geworden, een scheuring binnen die PVV-fractie blijven onder de PVV-vlag. Ze zeggen, de kiezers die hebben op de PVV gekozen. En niet op ons specifiek en niet op Brinkman specifiek. En uh, wat later kwam Brinkman naar buiten met achter zich drie dames en een heer. De rest van de fractiegenoten die hem trouw blijven dus overstappen. De PVV verlaten en zeggen voor ons, voor de provinciale politiek in Noord-Holland... is het het allerbelangrijkste dat uh, Brinkman... En wij dat samen blijven doen, wij volgen zijn koers... en wij blijven dus uh, niet in uh, de PVV zitten, we verlaten de partij... we gaan door onder de groep Brinkman. Zo gaat hij niet heten, een naam moet nog worden bedacht... de koers moet nog worden uitgezet... maar het nieuws uit Haarlem dus vanavond na lang beraad... is dat die fractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland is gescheurd. Oké, okay, dankjewel Matthijs van der Wiel. Straks zullen we ongetwijfeld ingaan op de gevolgen... dat dat weer heeft voor de politiek in Den Haag. Niet op handen zijn de verkiezingen, maar de zogenoemde scooterschutter houdt Frankrijk in de ban. Zijn woning wordt nog steeds belegerd door een politiemacht. In het toneelstuk In Koud Water proberen drie vrienden hun ideaal te verwezenlijken. Een manier van samenleven die aan de klassieke familie voorbij gaat. Acteurs Matthijs van der Sande-Bakhuizen en Reinhard Scholten van Aschat zijn ook in het dagelijks leven goede vrienden. En ik ga met ze praten. En om vijf voor twaalf heb ik SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen aan de lijn... die vandaag werd opgepakt bij een protestactie van postbodes in Den Haag. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 21 maart. Een vuurgevecht vannacht rond drie uur. De Franse politie omsingelde een flatgebouw in Toulouse... omdat daar de man zit die de afgelopen dagen zeven mensen vermoordde. Het is een man uit Algerije die zou op zijn geleid door Al-Qaeda... Cette personne euh, a effectué des séjours en Afghanistan et au Pakistan. We hem, zei Sarkozy. Mesdames et messieurs, l'auteur présumé des attentats de Montauban et de Toulouse a été identifié. Maar dat is alweer vele uren geleden. De terreurverdachte is nog steeds omsingeld. De zwaarbemamende man heeft al wel beloofd om zich over te geven... maar dat deed hij uiteindelijk niet. Inmiddels heeft de politie de verlichting rond het flatgebouw gedoofd. Een mega-rechtszaak tegen hooligans. 74 verdachten stonden terecht voor een aandeel in de rellen... van begin december in Utrecht. Sommige agenten voelden zich destijds zo bedreigd... dat ze waarschuwingsschoten losten. Er werden dan ook relatief hoge straffen gegeven. En dat is een gevangenisstraf. Voor de duur van zes maanden. Waarvan twee maanden voorwaardelijk. Bij elke zitting werden steeds vijf hooligans tegelijk opgeroepen. Er werd wel naar elke afzonderlijke verdachte gekeken, zei een advocaat. Maar het blijft toch vreemd. Ik vraag me af hoe het zou zijn als deze jongen alleen met mij op zitting zou staan. Zonder alle, alle hokus pokus. Misschien had de rechter ook gezegd, u heeft geen gelijk. Maar ja, dan heb je toch een, een heel ander gevoel bij, bij, een, bij de behandeling van de zaak. In Lommel zijn de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht. Het ongeluk waarbij 28 doden vielen, onder wie 22 kinderen. Het hele land is triest. Het hele land leeft mee. Ook ons buurland Nederland. Ook dat is zwaar getroffen. Dit was de eerste keer dat je zo lang van huis weg trok. Wij zullen jullie nooit vergeten. We nemen afscheid van je vriendjes, van Remo, van Veerle, van jou, Emma. Je wist dat ik me dood ongerust maakte telkens je met de bus weg was. Daarom had je enkele dagen voor het ongeval besloten om te stoppen met rijden. Lieve, lieve Amy, we zullen je nooit, nooit vergeten... Herman Broekhuizen is overleden op, op 89-jarige leeftijd. De man die vooral bekend werd door een radioprogramma... waarin verhalen werden verteld en liedjes werden gezongen met kinderen. Kleutertje luister. Kleine jantje, oh wat zie ik, oh wat heb je weer gedaan. Al je spoortjes en je blokken heb je mij weer laten staan. Broekhuizen richtte ook de kweekvijver voor omroeptalent op, Mignon. En hij schreef vele tientallen kinderliedjes. Zoals Elsje 4 en Zwarte Piet ging uit fietsen. Een kleine rondgang op YouTube leert dat zijn nummers nog steeds zeer populair zijn. Ja, Opa Bakkerbert heeft een huisje. En in dat huisje, daar is het goed. Opa Bakkerbert is aan het Welke en... hey, weet jij wel wat hij doet? Hij vleegt de vloer met vanbeesen, met vanbeesen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Zo vleegt hij de vloer. Oké, okay, en van. Dan werd de krant vanmorgen gelezen door Freddy Fantijn. De Telegraaf doet een poging om te achterhalen welke de grote geldschieters in Amerika zijn die de PVV steunen. De krant oppert een paar mogelijkheden. In 2008 heeft Wilders in New York gesproken op een bijeenkomst van het Hudson Institute, een conservatieve denktank. Sindsdien wordt vaak David Horowitz genoemd als lobbyist voor Wilders. Horowitz geldt als een van de felste bestrijders van progressief Amerika... en zit achter de pro-Israël-organisatie Freedom Center. Hij haalt jaarlijks voor miljoenen dollars binnen... en exploiteert een hele reeks websites. Een andere prominente figuur die naar voren komt is Daniel Pipes. Hij is de oprichter van het Middle East Forum, voorstander van een aanval op Iran. Hij zou Wilders in contact hebben gebracht met zijn eigen financiers. En ook Pamela Geller, een zeer invloedrijke conservatieve blogger... is een Wilders-adept. Alles voor wat het waard is, meer dan een berenerde gok van de Telegraaf, zijn de namen nog niet. Voor het eerst in de geschiedenis werd vorig jaar in Nederland meer geld uitgegeven aan adverteren op internet dan aan adverteren op televisie. En ook voor het eerst lagen de reclamebestedingen op internet boven de 1 miljard. De Volkskrant schrijft dat dat blijkt uit berekeningen door Deloitte... in opdracht van de brancheorganisatie van internetuitgevers. Overigens werd vorig jaar nog steeds het meest uitgegeven aan reclame in kranten. Maar dit jaar gaat internet ook over de bestedingen in de kranten heen. Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is dit schooljaar... met ruim 1% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Algemene Onderwijsbond morgen publiceert... in het Onderwijsblad. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het aantal leerlingen in het gereformeerd onderwijs nog sterker is gedaald, namelijk met bijna 2 In de andere confessionele richtingen nam het aantal leerlingen juist toe. Het Surinaamse parlement bereidt een amnestie voor... voor de militairen die betrokken waren bij de decembermoorden in 1982. Vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime in Suriname... werden toen omgebracht. De Volkskrant schrijft dat degenen die voor de amnestie zijn... vinden dat het tijd is een streep onder het verleden te zetten... en te werken aan verzoening. Maar amnestie zal juist aanverrechts werken. Verzoening is alleen mogelijk als de militairen hun daden onder ogen zien... Bouterse en zijn medekoeplegers willen helemaal geen verantwoording afleggen. Het voorstel zal alleen maar meer verdeeldheid zaaien, denkt de voorstand. De aanbiedingssite Groupon riskeert een boete van maximaal 4,5 ton... vanwege misleidende berichten door medewerkers, schrijft Spits. Medewerkers van Groupon doen zich volgens een ondernemersplatform... voor als patiënten op internet-fora. Als zogenaamde patiënt beschrijven ze vervolgens... hoe goed ze zijn geholpen door een bepaalde personal trainer... En dat is dan toevallig net een personal trainer... die via de site van Groupon een aanbieding doet. Groupon wil in afwachting van een intern onderzoek niet reageren. Anders dan wetenschappers dachten zinkt Venetië nog steeds. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Het gaat weliswaar langzaam met 2 mm per jaar... maar het is genoeg om voorzorgsmaatregelen noodzakelijk te maken. Het waterpeil in de lagune van de stad... stijgt namelijk ook nog eens 2 mm per jaar. Het blijkt uit nieuwe metingen, onder meer met behulp van satellietbeelden. Nu al heeft Venetië regelmatig te kampen met overstromingen... en moeten soms tijdelijke speciale plankieren worden aangelegd. Het wegzakken van de stad is een gevolg van het langzaam wegschuiven... van de Adriatische Plaat. Daar ligt Venetië op. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Syrië moet onmiddellijk het vredesplan uitvoeren... van de Arabische Liga en vn gezant Kofi Annan. Al dus de verklaring waarmee de Veiligheidsraad vandaag kwam. Daarover ga ik praten met Robert van der Roer, diplomatiedeskundige. Dag, meneer ja. van der Roer. Ja. Ja, China en Rusland hebben eerder twee resoluties... van de Veiligheidsraad over Syrië geblokkeerd. Vandaag kwam men dus wel met een verklaring. Wat is het verschil? Dit is geen wet. Dit is geen wet die volkerrechtelijk bindend is. Dit is een oh. verklaring. Het is wel van grote betekenis. Want zoals je zei, de Russen en de Chinezen wilden twee keer eerder helemaal niks. Ondertekenen eigenlijk al een jaar lang niet. En nu wel. Dat betekent meer eensgezindheid op het wereldtoneel. Ja, maar welk van de beide partijen is dan het meest opgeschoven om dat mogelijk te maken? O, Rusland en China of de westerse en Arabische landen? Als je heel precies kijkt, Rusland meer dan de, de, de westerse en internationale, de Arabische gemeenschap... Rusland heeft uh, ook gisteren van, uh, en vandaag nog gezegd dat het regime van Assad het afgelopen jaar een grote fout heeft gemaakt. Nou, dat is echt iets bijzonders. Rusland steunt het zespuntenplan van Kofi Annan en zet daarmee Assad onder druk. Dat is zeker een tegenslag voor Assad, want die had een paar weken geleden nog de onvoorwaardelijke steun van Rusland. Nee. Als concessie uh, hebben uh, het Westen en de Arabische wereld geen ultimata in die verklaring gezet en ook geen concrete dreiging met maatregelen. Nee, Nee, dus Assad wordt bijvoorbeeld niet gevraagd om op te stappen? Nou, eigenlijk uh, staat dat er uh, met zoveel woorden niet, maar als je kijkt wat dat plan nou precies inhoudt, dan, uh, dan wordt er wel gevraagd aan hem mee te werken aan een politieke overgang naar een begin van democratie. En dat is toch met andere woorden meewerken aan je eigen einde. En, ja. Uh, ja, dus uh, de, wat is dat staat namelijk in het oorspronkelijke plan van de Arabische Liga. Dat staat nu ook in het zespuntenplan van Kofi Annan. En dat, is bete dat betekent wel degelijk dat de deur naar het einde van het regime van Assad opengaat. Maar er is geen termijn aangegeven? Er is geen termijn aangegeven. Het enige wat erin staat is dat als hij niet meewerkt dat dan, dan weer bezinning op nadere stappen uh, volgt. Ook dat is al in diplomatiek jargon uh, ja, toch een, een stok achter de deur van mannetje. Je komt er niet uh, zomaar vanaf hier. Oké, okay. dank. Dat was Robert van der Roer. Graag gedaan. So Dat was een instinker. soap bubble Box van de Nits. De Nits stonden vanavond in houten in theater aan de slinger... omdat hun nieuwe cd is uitgekomen. Vanaf vroeg om drie uur probeerde de politie van Toulouse... Mohamed Merah te arresteren. De 24-jarige Fransman van Algerijnse afkomst die wordt verdacht van zeven moorden. We zijn nu 20 uur verder en de politie heeft hem nog steeds niet. Zijn appartement wordt nog steeds omsingeld. Aan de lijn heb ik correspondent Ron Linker. Dag Ron. Goedenavond, Clary. Ja, hij had, beloofd, hij had beloofd zich over te geven, horen we steeds. Maar hij ja. blijft het steeds uitstellen? Ja, het is er nog niet van gekomen. De verslaggevers die ter plaatse zijn daar in Toulouse... Die, die melden nu wel dat er versterkingen aan zijn gekomen van de politie. Dus meer politieagenten. En dat de straatverlichting daar gedoofd is. Dus misschien dat ze proberen te profiteren van de duisternis om hem te, te overmeesteren. Het is moeilijk in te schatten, want dat zullen ze uiteraard niet met ons gaan delen. En uh, ja, bovendien is er misschien toch nog een onderhandeling gaande. Hè? Want uh, bijvoorbeeld volgens de Franse televisie uh, zijn er twee vrienden van hem aangekomen. Misschien dan nog een, een laatste poging moeten wagen om hem ervan te overtuigen... Dat hij zich moet overgeven. Dat bericht is niet bevestigd door de politie. Maar we weten dat justitie, want het heeft justitie de hele dag gezegd, dat ze hem graag levend in handen willen hebben. Maar hoe ze dat gaan doen, dat is op dit moment onduidelijk. Yeah. En nou heeft hij heel veel verteld al, zo zou hij in de Pakistanse provincie Waziristan hebben getraind en twee keer ja. uh, in Afghanistan zijn geweest. Een eerste reisje naar Afghanistan zou trouwens zijn geëindigd toen hij werd opgepakt door de Afghaanse politie en overgedragen aan het Amerikaanse leger. Maar heeft hij nog meer verteld waardoor je echt een, een beeld krijgt van deze man?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 Te sterven. Nou, zijn vrienden daar in de buurt, zijn buur, de buren, eh, mensen die hem kennen, die tonen zich allemaal verbaasd. Die, die zeggen het was eigenlijk een hele normale jongen. Iemand die zich niet bezig hield met politiek of religie. En die vinden het allemaal maar verbazingwekkende berichten die naar buiten komen. Eh, we hebben uiteraard de verdachte zelf niet aan het woord gehoord. Het, we gaan af op wat mensen over hem zeggen. Maar dat is een beetje het beeld wat naar voren komt. Ja, en hoe waarschijnlijk is dat Al-Qaeda-verhaal dat hij een. een, een nou ja, hoe waarschijnlijk is dat hij een zogenoemde lone wolf is? Dus. ...zeg maar één enkele cel binnen dat netwerk? Dat uh, de bericht over uh, betrokkenheid of sympathie voor Al-Qaeda... ...zo zou je het ook kunnen formuleren... ...dat is afkomstig van de minister van Binnenlandse Zaken, mm. Claude Guillon, ...die was vannacht al in die straat, uh, rond een uur of vijf, zes... ...om uh, leiding te geven aan die operatie... ...en die kwam toen met de perspraat... ...en die zei dat uh, toen agenten met hem in gesprek raakten in de, de, de deuropening... Toen legde hij uit dat hij uh, behoorde tot Al-Qaeda. Maar goed, niemand kan dat natuurlijk bevestigen. Hè. Uh, um, hij is wel in de grensstreek geweest met Pakistan en Afghanistan. Waziristan, daar, daar zitten uh, vertegenwoordigers van Al-Qaeda. Daar zijn heel veel um, uh, jonge Fransen naartoe gegaan die later geradicaliseerd zijn daar. Uh, maar of hij ook daadwerkelijk onder commando stond van iemand uit Pakistan of Afghanistan, dat is natuurlijk buitengewoon lastig om aan te tonen op dit moment. Ja. Ja. Nou heeft hij drie keer toegeslagen, uh, hoe kon het eigenlijk dat hij zo zijn gang kon gaan? Ja, hij is, uh, hij is eigenlijk buiten de greep van justitie gebleven. Hè? En, um, terwijl er toch wel aanwijzingen waren of in ieder geval aanknopingspunten om een, een onderzoek te beginnen. Um, je herinnert je dat uh, op zondag, uh, alweer anderhalve week geleden, die eerste militair om het leven werd gebracht. Dat gebeurde eigenlijk uh, na een um, e-mailwisseling e tussen dader en slachtoffer. Het zat zo dat die militair zijn motor te koop had aangeboden op een uh, ebay achtige internetsite. En daar waren reacties op gekomen onder meer van de dader. Uh, de militair had namelijk in die advertentie gezegd... ...dat hij die motor verkocht, maar had er ook bij gezegd van... ...ik ben militair. Dus daar is waarschijnlijk de verdachte op afgekomen, die heeft gereageerd. Dus je zou zeggen, er is e-mailverkeer geweest, maar het is gebleken dat er maar liefst 576 reacties waren gekomen. En dus heeft het even geduurd voordat men die link met hem kon leggen. Bovendien heeft de verdachte niet eens gemaild vanaf zijn eigen computer, maar waarschijnlijk die van zijn moeder of van zijn broer. Ja, dus ja. dat ja. heeft het gecompliceerd. Ja. Maar, maar wat is de reactie van het Franse publiek en van de media? Is er veel kritiek? Uh, daar is het nu nog te vroeg voor. Ik denk dat heel veel Fransen toch nog uh, afwachten uh, wat de afloop is. Hè? Als, uh, als de verdachte toch nog op de een of andere manier aan het woord komt... Of, of dat er een verklaring komt voor wat hij heeft gedaan, dan zal het effect anders zijn. Maar je kunt je haast niet anders voorstellen dat er toch ook vragen komen... over waarom heeft het uh, zo lang geduurd? Hadden we hem niet eerder kunnen stoppen? Hè? Hij was van rekening al eerder in aanraking geweest met justitie. Uh, kleine vergrijpen zou je zeggen he, diefstal, rondrijden zonder rijbewijs maar hij had een strafblad um, en je zei het zelf ook al, hij is naar Pakistan Afghanistan geweest, dus hij stond op een bepaalde lijst mm. um, het is niet duidelijk wat precies hij gedaan heeft in Afghanistan, maar hij is, hij is teruggekeerd op die lijst terechtgekomen. gekomen ook zijn broer stond bekend als iemand die radicale opvatting had, dus dat zijn allemaal wel, um, ja je zou zeggen rode, uh, uh, hoe noem je dat alarmbellen, he? daar ja. hadden mensen op moeten reageren op aan moeten slaan, dus de komende dagen moet daar worden waarom dat dat niet gebeurd is. Dat kan nog lastig worden voor de president... als blijkt dat de Franse geheime dienst heeft zitten slapen. Ja, dat kan lastig worden voor de president. Te meer daar het verkiezingstijd is. Hè. De, de campagnes waren ja. in volle gang, zijn nu even stilgelegd. Maar denk je dat dit de campagnes zal veranderen? Absoluut. Absoluut. Kijk, die, die campagne is maandag stilgelegd na de schietpartij de Joodse school. Maar ja, wat houdt dat in, een campagne stilleggen? Die verkiezingsdatum die komt onherroepelijk dichterbij. En dat zie je ook al. De eerste beschuldigingen waren er vandaag al nog. Tijdens een herdenkingsdienst voor die, uh, die omgekomen militairen. Uh, het UMP, de partij van Sarkozy, verwijt uh, Hollande, hè, zijn uh, belangrijkste tegenkandidaat, dat hij probeert misbruik te maken van uh, de omgekomen mensen daar. Het, het, het zal de campagne grondig uh, gaan uh, veranderen. Thema's als veiligheid, moslimextremisten, die zullen uh, de boventoon gaan voeren. Kijk ook naar de motieven die de verdachte heeft genoemd. Hè. Hij noemde de Palestijnse kwestie. Hij noemde de Franse interventie in Afghanistan. En hij noemde het sluierverbod, dat sinds een jaar van kracht is in Frankrijk. Nou, dat zijn allemaal heikele kwesties die uh, ongetwijfeld aan bod gaan komen in de campagne. Mm. En wie gaat hier garen bij spinnen? Nou ja, Nicolas Sarkozy kan als... nog los van de vragen over die veiligheidsdiensten... Ja. maar hij kan als zittend president wel profiteren... van die thema's veiligheid en moslimextremisme. Hij zal, wie weet wanneer dan ook... de afloop van die omsingeling gaan delen met het volk. En andere, andere kandidaten kunnen dan eigenlijk alleen maar... toekijken en reageren. Dus Sarkozy heeft het initiatief uh, roept op tot uh, nationale eenheid. En bovendien, ja, als het gaat om de thema's veiligheid, dreiging, angst... Ja, dan zijn kiezers over het algemeen minder bereid om te veranderen van president. Dus dat zou een voordeel kunnen zijn voor Nicolas Sarkozy. Duidelijk, dankjewel Ron. Dat was Ron Linker vanuit Frankrijk. Te doux, te doux, te doucement. Toujours te doux, te doucement. Comme ça, la vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous obeyerez tout le temps. Attention à la Feist was dat Canadese zangeres... en zij zal optreden op het Lowlands Festival in augustus in Biddinghuizen. Ja, de dag na de avond ervoor. In Politiek Den Haag werd vandaag nog veel nagepraat en vooruitgedacht... over de consequenties van de stap van Hero Brinkman van gisteren. En er zal nog wel weer worden gesproken over Brinkman, want u hoorde zojuist al dat de PVV-statenfractie in Noord-Holland is gescheurd. Hero Brinkman en drie van zijn fractiegenoten stappen daar uit de PVV. Verslaggever Matthijs van der Wiel was de hele dag in halen, en hij sprak zojuist met Hero Brinkman. Het is niet gelukt, meneer Brinkman, om iedereen mee te krijgen. Ja, nee, maar dat was ook een... Uh, een uh... Een, uh, een taak die uh, ik me niet voor ogen had dat die zou gaan lukken eerlijk gezegd. Ik, ik, weet niet wie. ik heb begrepen dat de fractie van de PV in de Tweede Kamer uh, dat gespind heeft. Uh, en hoe zij daarbij kwamen dat weet ik absoluut niet. Het maakt me eigenlijk ook verder niet uit. Ik ben die trucjes ondertussen wel een beetje gewend. Uh, maar, uh, uh, maar ik ben natuurlijk ontzettend tevreden dat uh, vier uh, uh, statenleden uh, en uh, duurraadslid uh, gewoon doorgaan. Nou, als uh, één groep en dat, dat uh, is het de, de tweede deel van, uh, van, de hele, van de hele fractie van de PVV, van de oude fractie van de PVV. En dat doet mij ontzettend veel deugd en dat zijn ook uh, precies de toppers uh, uh, waar ik een beetje op gehoopt had. Maar dat zijn wel mensen die verkozen zijn met stemmen van kiezers die waarschijnlijk een stem op Geert Wilders hebben uitgebracht voor een groot deel of op de PVV. En niet op deze toen nog compleet onbekende mensen. Is dat dan geen kiezersbedrog? Nee, dat is geen uh, kiezingsbedrog. Uh, ik heb u aangegeven dat wij uh, dubbel hard uh, gaan strijden voor juist die waarden waarvoor deze mensen ge ge gekozen hebben. En let wel, Het was natuurlijk al lang helder en duidelijk dat uh, de PVV uh, uh, onder aanvoering van de heer Brinkman uh, staat voor een democratische partij en voor meer verbinding met, uh, met de achterban en met het electoraat en ook met de jongeren. En, uh, uh, dus dat kan, uh, kan uh, wat dat betreft uh, geen, ver, uh, geen verbazing wekken. En ik wil u nog even opwijzen dat ook uit de recente peilingen duidelijk blijkt dat meer dan de helft, uh, sommigen zeggen 55, anderen zeggen 57 procent van de PVV stemmers vindt dat er wel degelijk meer democratie moet zijn binnen de PVV. Dus met andere woorden, wij uh, zijn uh, wat dat betreft de enige echte uh, bedieners van het uh, gedachtegoed van de, het electoraat van de PVV. U zegt en... wij zijn de echte PVV. Ik ga inderdaad in de toekomst, in ieder geval in de provinciale staten, bewijzen dat wij inderdaad de echte Pvv zijn. En die twee fractiegenoten, voormalige fractiegenoten nu, die dus alleen doorgaan zonder u? Nou, dat, daarvan wordt door GroenLinks hier in de provinciale staten al verteld dat het de twee meest redelijke personen waren van de fractie. Dat is ook waar. Zij waren de twee meest gematigde personen. En, ja, wat dat dus u betreft... was het eigenlijk inhoudelijk ook niet zo eens met ze? Wij zijn in ieder geval buitengewoon tevreden dat ik deze, uh, dat ik deze mensen die het daadwerkelijke echte uh, harde geluid uh, altijd hebben laten horen. Dat, die, dat we die kwaliteit hebben kunnen behouden in één groep gebundeld. Uh, en daar gaan we ook keihard, keihard mee aan de slag. Al dus, Hero Brinkman in Haarlem. In Den Haag is Wilma Borgman. Ja, Wilma, vraag is natuurlijk of dit het gevolg heeft... voor wat er aan het Binnenhof gebeurt, lijkt me. Nou ja, ik het verandert natuurlijk niks aan de getalsverhouding... in de Tweede Kamer. Nee, ja. uh, de nu 75 zetels van die gedoogdpolitie worden natuurlijk niet meer of minder... door wat die uh, PVV'ers daar in uh, Haarlem doen, in die zin niet. Maar het is natuurlijk wel relevant voor de politieke bodem onder uh, Geert Wilders... Die heeft hij juist vanaf het begin van zijn partij alles aan gedaan om te voorkomen dat de PVV LPF-achtige trekjes zou vertonen. Hij zat zowat elke zaterdag hier in de Tweede Kamer... met kandidaatkamerleden in een zaaltje... om ze klaar te stomen voor allerlei belangrijke plekken. En um, daar heeft hij ook in zijn personeelsbeleid rekening mee gehouden. Want misschien herinner je je de gemeenteraadsverkiezingen. Daar liet hij mensen uit zijn Tweede Kamerfractie... de lijsten van die gemeenteraadsverkiezingen trekken... omdat hij die kon vertrouwen. Nou ja, dat is toch niet helemaal goed gegaan. Um, er zijn alles bij elkaar, zo'n kleine tien statenleden... of uh, raadsleden uit fracties gestapt. Um, de vraag natuurlijk was, zijn dat incidenten... of is er een breed gedeeld ongenoegen binnen die partij... met wat uh, Geert Wilders in Den Haag doet. Um, ja, zolang het om individuen gaat, kun je zeggen... dat het niks met de lijn van Wilders te maken heeft. Maar een fractie van zes... Uh, die vier leden uit de partij ziet uh, stappen. Uh, nou ja, dat, dat, ook om politiek inhoudelijke redenen... die ook heer Brinkman gisteren aandroeg voor zijn vertrek... dat is toch wel um, degelijk beschadigend voor ja. Wilders. Aan de andere kant, er was ook een steunactie vandaag... Um, de fractievoorzitter van de collega van Brinkman... in de provincie Overijssel die stuurde een persbericht rond... waarin die steun uitsprak aan Wilders. En daar stonden dan weer de handtekeningen onder... van tien andere provinciale voorzitters. Ook van de fractievoorzitter en van de gemeenteraad in Almere. Ook van de fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie in Den Haag. Ook de, die dezelfde is als die in de Eerste Kamer, uh, Magiel de Graaf. Die hadden daar ook hun handtekening onder gezet. Daar kan je weer tegen inbrengen dat de steun pas hoeft te worden uitgesproken... als er twijfel over kan zijn. Um, nou ja, goed, ondertussen heeft... Ook Geert Wilders gereageerd. Die vindt het jammer dat die vier leden de partij zijn uitgegaan. Maar hij denkt dat uiteindelijk de PVV hier sterker uitkomt. Laat hij aan het ANP weten. Wel, ja. Goed. Ondertussen zagen we beelden van Wilders en Rutte in de tuin van het Kalshuis. Ja. Uh, daar gingen de onderhandelingen in elk geval gewoon weer verder. Hè? Nou, niet zomaar gewoon weer verder, denk ik. Want uh, je kunt je wel voorstellen dat die zes mensen die daar aan die tafel zitten... vandaag elkaar wel even in de ogen hebben gekeken. En dat hun uh, uh, gebruikelijke bijpraatsessie wat langer heeft geduurd dan anders. Want uh, uh, ik begrijp dat ze elkaar steeds even bijpraten... over de relevante ontwikkelingen sinds het vorige overleg. Um, dat hebben ze de afgelopen twee weken gedaan, ook vandaag. En vandaag was daar wat meer tijd voor nodig uiteindelijk was uh, kennelijk het vertrouwen voldoende hersteld... want ze hebben de conclusie getrokken dat ze weer verder kunnen gaan... waar ze gebleven waren. Ja, Goed, het neemt niet weg dat Wilders zijn belofte van 24 steun natuurlijk nu niet meer kan waarmaken. Uh, betekent dat dan toch ook dat zijn positie in het Katshuis... Uh, verzwakt is daardoor? Ja, dat zou je op het eerste gezicht wel zeggen. Um, want het CDA, uh, Maxime Verhagen ook, die zal uh, toch echt wel even willen markeren... dat uh, juist niet is gebeurd waar Wilders zo bang voor was anderhalf jaar geleden. Uh, niets is gebeurd waarom Wilders uit de formatie stapte... Want toen maakte hij een heel punt van de instabiliteit... de onbetrouwbaarheid van het CDA. Uh, maar ondertussen zie je dat Siebrand Buma, de fractieleider van het CDA... juist zijn kikkers goed in de kruiwagen houdt... en dat het juist de PVV is die instabiel is... Um, en dat zal Maxime Verhagen nog wel uh, voorzichtig even willen uh, neerleggen. Uh, maar daar kan het CDA zich ook niet al te veel in permitteren. Want Wilders waarschuwde gisteren in het Tweede Kamerdebat... over de, um, het vertrek van Herop Bringen... dat het moeilijk is, die onderhandeling in het Katshuis... dat het nog helemaal niet vaststijdt dat die drie partijen eruit komen. En als Wilders te veel het gevoel krijgt... dat de rekening bij de PVV wordt gelegd... dan wordt het alleen nog maar ingewikkelder. En met deze stand in de peilingen... zit het CDA ook niet echt op verkiezingen te wachten. Dat lijkt zo, dus ze houden elkaar daar flink in de houtgeep. Nou ja, hoe dan ook. Ik stel mij zo voor dat de geest van Brinkman... daar toch boven de tafel zweeft. Nou, niet alleen de geest van Brinkman, denk ik. Want <laughs> uh, het is wel duidelijk geworden dat nou nog niet alleen die drie partijen... die daar aan tafel zitten uiteindelijk tevreden moeten zijn... met uh, wat er uitkomt. Dus niet alleen CDA, uh, VVD en PVV... maar dat er naar bredere meerderheden moet worden gezocht. Um, dat heeft de CDA-fractieleider Buurman gisteren... ook in het Tweede Kamerdebat heel vaak gezegd. Het pakket in het Catshuis moet straks een meerderheid in de Kamer... Over Betuigen. En die meerderheid is dan op verschillende plekken te vinden. Inderdaad, bij Herob Rinkman, maar ook bij de twee zetels van de SGP. Dus uh, Kees van der Staaij zweeft daar ook een beetje boven die tafel uh, in het Katshuis... met uh, Albert Dijkgraaf aan zijn zijde, um, de twee Kamerleden van de uh, SGP. Uh, maar misschien wordt er ook wel gekeken naar uh, de ChristenUnie en D66. Want die hebben ook in de Kounous kwestie het kabinet aan een meerderheid uh, geholpen. Nou ja, daar kan je weer tegen inbrengen dat hun standpunten zich niet makkelijk laten verenigen met die van de PVV... Uh, uh, ik breng even in herinnering dat Wilders aan het begin van de onderhandelingen... nog een heel duidelijk punt maakte van die immateriële zaken die hij wilde binnenhalen. De conclusie is, Clary, dat er heel veel zal afhangen van de stuurmanskunst van uh, Mark Rutte. Zo is het. Het zijn enerverende politieke tijden. Wilma Borgman was dat, vanuit Den Haag.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 Oh, my hey. Let's get in the All along the watchtower, Jimi Hendrix. En dat heeft te maken, zijdelings, met het stuk waar we het nu over gaan hebben. Want vrijdag gaat het toneelstuk in Koud Water in Arnhem in première. En dat is een stuk over een onconventionele vriendschap. Vanavond hebben de hoofdrolspelers Reinhold Scholte van Aschat en Matthijs van der Sandebak een try-out gespeeld. Dag heren. Dag heren. Hallo, hallo, Ja, hallo, hallo. Lekker gespeeld? In koor. Ja. ja, hallo. Ja. We hebben net gespeeld voor pak een beet 60 man. En ja. is dat veel of weinig? Het ging goed. Dat ging goed. Ja, 60 man klinkt nou, weinig. Dat is, het is ja. prima. Is het nee, een kleine het was, zaalproductie? Ja, het, was, het is een try-out, dus we zijn... Ja. Uh, sorry? Is het een kleine zaalproductie? Ja, het is een kleine zaalproductie. Oh, Oké, okay. goed. Ja. Ja. Het stuk gaat over vriend... Ik kan jullie niet zien, hè, dus ik weet ook niet zo goed wie er precies aan het woord is. Maar het stuk gaat over vriendschap. Uh, wat is in het kort het verhaal, Matthijs? Uh, ja, precies. Uh, uh, dat was Reino net die je hoorde, ja. dat ik. Uh, <laughs> het verhaal in dit kort... Het verhaal in het kort is. Uh, uh, het is eigenlijk uh, Jonathan, dat ben ik. En die vertelt over zijn uh, liefde voor een jongen, Bobby, dat is Reinoud. En uh, uh, ja, je, je wordt zo in het verhaal getrokken. En uiteindelijk besluit, besluiten zij met z'n tweeën samen met nog een vriendin, Claire. Uh, om met z'n drieën een gezin te stichten aan uh, ja, in Woodstock. In Woodstock? Wat eigenlijk helemaal ja. wat niet zo. In Woodstock, ja, want ja. daar willen ze, ze zijn. Het concert is al geweest en uh, een soort nostalgie hebben ze daar, daarna. En uh, ja, ze, ze doen het op een hele onconventionele manier. En dat, daar gaat het stuk eigenlijk over. Op, op, over mensen die, die proberen gelukkig te zijn in, in deze wereld. Het... Boah, dat klinkt heel. Uh... Ja, klinkt, klinkt maar ja, dat inderdaad. Gaat het gaat zelf. Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Uh, <laughs> het stuk heet in koud water. Uh, uh, welke rol speelt koud water eigenlijk, Reynoud? Um, mm. Nou, we zijn met z'n tweeën op een gegeven moment. We zijn we spelen we vijftien. We spelen dus alle leeftijden vijftien, vijfentwintig, vijfendertig en. Um, dan aan het begin van onze vriendschap staan we in koud water... en dan besluit Jonathan, die, uh, dus uh, Matthijs speelt Jonathan... die besluit dat hij ja, dat eigenlijk geen vriendschap is, maar echt liefde is. Dat hij verliefd is op mij. En aan het eind van het stuk, um, ik mag natuurlijk niet te veel verklappen... maar staan ze weer in koud water en um, hebben ze een inzicht. Een inzicht? Een oh, ik wil zo graag ja. weten wat dat inzicht is... want daar gaat die hele voorstelling natuurlijk nee, om. Dat mogen we echt niet verklappen, want dat is, echt, dat is echt zo groot... dan moet je echt naar de voorstelling komen. Ja, het, gaat, maar het gaat echt op een gegeven moment om leven of dood. Dat, dat, dat weet je dan niet. Ze gaan ze het overleven? En dan ja. staan ze in koud water en dan vragen of ze zich ze dat dood. af. Ja. Oké. Okay, ja. Ik las in een interview met een regisseur... dat het maakproces een wezenlijk onderdeel is van de uiteindelijke voorstelling. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Geen idee. Nee. <laughs> uh, um, Jullie hebben het gemaakt, volgens dat mij. Dat ja, nee, ik, ik, ik denk dat hij bedoelt dat wij, uh, wij, waren, wij hebben deze voorstelling echt met z'n vieren hebben gemaakt. Namelijk Judith van den Berg die uh, Claire speelt en mijn moeder. Reinoud, ik en, uh, en Marcus. Uh, er is ook natuurlijk wel een decorontwerper bij geweest en mensen van kostuum. Maar we hebben met z'n vieren hebben wij echt die voorstelling zo'n beetje in elkaar gezet. Of het is, het is wat intiemer geweest dan het denk ik normaal de uh, gang van zaken is. Ja. En uh, ja, da daarom is dus, dus, dus er zit ook veel van onszelf in. We hebben ja. het echt met, ja, met z'n vier ja, ik weet niet. Ja, met, nou, dat... nou, nou, wat veel van jullie zelf, want ik begrijp dat je, het, het, goed, het stuk gaat over vriendschap en liefde. Ik begrijp dat jullie in het echte leven, uh, uh, uh, ook net als de jongens in het stuk, eigenlijk meer of meer samen zijn opgegroeid. Klopt dat? Ja, dat is waar. Dat is waar. <lacht> dat is waar? Uh, dat is waar. Ja. Waarom ga je nou ook eens zijn, uh... ja. <lacht> Ja, ja, dat hadden... is wel lekker, zo laat in de avond, ja, mensen die Vlaams praten, dat klinkt echt ja, is super echt, zacht. het is echt goed. Maar um, wij zijn, we kennen elkaar ons hele leven eigenlijk al. Ja. Dus het is ook super bijzonder om nu samen in een productie te staan. En uh, ja, we kennen elkaar ook van school, van de, van de toneelschool. Ik zit nog op school. Ik zit nu in het vierde jaar. Matthijs is net afgestudeerd. En um, ja, we zijn eigenlijk gewoon beste mate. En nu spelen we, ja, we geliefden. En dat is net een stapje verder. Is maar ook leuk hoor, ook heel leuk. Ja, is dat leuk of is dat moeilijk? Ik kan me ook voorstellen nee, nee, nee, dat, dat het is, moeilijk is. het is heel is. tof. Het is tof. We Denny? hebben een, um, er, zit een uh, er, zit, er zit een zoen in het stuk. Ze ja. dus moeten goed met elkaar zoenen. En dat, is wel, dat was wel even, uh, even aftasten. <lacht> <lacht> <lacht> ja, even aftasten, letterlijk ook. Letterlijk aftasten. Ja, ja met, met de tong zoals dat gaat. <lacht> Goh, zeg... <laughs> sorry, sorry, sorry. Nou, wat grappig is, jullie, jullie ja. zijn dus samen op toneelschool in Maastricht uh, geweest. Jullie zijn vrienden. Um, um, jullie hebben bovendien twee vaders die ook uit de toneelwereld komen. Die waren ook vrienden, waren ook goed bevriend. Ja. Uh, uh, um, um, jullie treden in alle opzichten werkelijk in, in de voetsporen van jullie vaders. Klopt dat? Hebben jullie het er mm, wel eens over? Ja, nou... Ja, het is wel, um, het is wel, dat is wel grappig inderdaad. Zijn, uh, mijn vader en de vader van Matthijs... leerden elkaar kennen in het eerste jaar op school. En um, ja, Mathijs, zijn vader is dus regisseur geworden. Matthijs is acteur. En ik, uh, ja, Matthijs en ik kennen elkaar dus via onze vaders. Dus we waren eigenlijk familiekennissen vroeger. Maar vanaf dat we zijn gaan acteren... zijn we elkaar wel, ja, zijn we een soort van vrienden geworden. En ook op school, ja, dat is wel... Ja, dat is wel een bijzonder. Ja, nog even, nog even over, over waar het stuk zich afspeelt. Jullie zeiden net: uh, in, een, in, een, in een plaatsje in de buurt van uh, Woodstock, de pop -walhalla. Wat is de rol van de muziek in de voorstelling? Nou, de, het uh, de, ja, heeft de beste grote rol. Um, omdat. Uh, ja, zij leven in de, het zijn gewoon opgroeiende pubers in de, in de 60s, in de 70s. En later dus ook, uh, ja, zeg maar jonge mensen van rond de 30 in de, in de 80s En ja, ja, ze luisteren zoals ieder mens, luisteren ze ook muziek. En dat wordt in het, uh, in het boek uh, waar het op gebaseerd is, dit stuk, wordt het ook heel erg beschreven. We hebben die muziek ook soms aangehouden in het stuk. En, en ja, ja het, het, het is wel, het speelt wel een grote rol. omdat Het, ook een, het is ook een verbinding tussen die twee jongens. Mm. En het is ook een tijdsbeeld... En het is, ook, het is ook gewoon lekker. Muziek is ook gewoon lekker. en het, is, het, is, het heeft ook iets nostalgisch in deze voorstelling. Het is veel oude muziek. En zoals Jimi Hendrix, wat je net hoorde. Mm -hmm. ook Lara Nairo, Johnny Mitchell. Dat wordt er dan niet gespeeld. Maar, maar echt gewoon muziek uit die tijd. En dat is, dat is heel tof. Dat is gewoon heel, heel anders. En wij leren daar ook door nieuwe muziek door kennen. Ja. Kortom, ja, nieuwe muziek voor jullie. Want het is natuurlijk oude muziek. Absoluut, ja. ja nieuwe oude muziek, ja. Ja. Goed, um, um... Tot en met 31 spelen jullie het in Arnhem, heb ik begrepen. Dat is kort, maar daarna gaan jullie nog een tournee maken, geloof ik, hè? Of niet? Ja, we, komen, we gaan vanaf eind oktober gaan we het weer hernemen. Dan gaan we oktober, november, december gaan we toeren. Nou goed, zo lang, als Vijf nu... dagen in Frascati in Amsterdam ook. Ja, maar dat ja. is zo ver weg dat gaan mensen weer vergeten. Dus als u niet kunt wachten. Dan gaan ze het vergeten, nu... dus dan gaan we gewoon weer terugkomen. Ja. <laughs> dan nu Kom naar terug Arnhem op de radio. En dan gaan we het gewoon nog een keer zeggen. Oké, okay. hey, dank ja, jullie wel. Precies. in de daar hadden we het over. Het is in Arnhem, het gaat in première op vrijdag. En het wordt onder meer gespeeld door de twee mannen met wie ik nu praat. Reinhard Scholten van Aschout en Matthijs van de Sande Bakhuizen. Veel succes. Dank je wel. Ja. Are your friends really your friends? You still waiting for end of the day? Hey hey, when will you learn to love? What's that from above? Oh, girls, you're like this. Make me wish I was someone else. Oh, the girls, I said, Oh, I wish I had someone. Just a little bit of snake oil, tin foil. It takes a little charm. Ja, we gaan nog even op de valreep ook naar Frankrijk, naar Ron Linker. Want er schijnt enige actie te zijn in Toulouse rond. Ja, rond half twaalf hoorden verslaggevers ter plaatse in Toulouse. Drie of vier luide knallen. Er waren lichtflitsen te zien in, uh, in de lucht. Uh, sindsdien is het weer stil daar. Dus het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Uh, wie de knallen veroorzaakt heeft. Uh, er zijn tientallen agenten ter plaatse. Die stonden al klaar om in te grijpen. Uh, de straatverlichting is, is gedoofd. Dus er is totale duisternis. Ook geen elektriciteit. Dus misschien is de actie ingezet. Volgens het persbureau uh, Reuters... heeft de uh, loco-burgemeester van Toulouse dat ook bevestigd... Maar verder hebben we nog helemaal geen bevestiging van gehoord, alleen die knallen gehoord. Dus journalisten staan op grote af afstand. Het lijkt erop alsof er een interventie is ingezet. Onduidelijk in welk stadium en of die interventie ook succesvol is geweest. En onduidelijk dus ook wat het lot is van de verdachte. Ja, goed. Dankjewel. Dat was Ron Linker in Frankrijk. Het is 5 voor 12. Het sp kamerlid Sharon Gesthuizen demonstreerde vanmiddag samen met boze postbodes op het plein in Den Haag tegen het bedrijf PostNL dat het vak van postbodes zou laten uitsterven. Meedemonstreren doen SP'ers wel vaker, behoorlijk vaak zelfs. Maar ze zullen niet vaak hebben meegemaakt dat ze werden gearresteerd. Mevrouw Gesthuizen, goedenavond. Goedenavond. Wat is nog er gebeurd? Nooit zelfs. Ik ben nog nooit gearresteerd. Nee, wat is er gebeurd? Ja, uh, er was een, uh, een duidelijk uh, uh, mandaat dat uh, mensen op het plein uh, mochten blijven staan, daar hadden ze toestemming voor. Maar zij wilden graag met een uh, man op 25, 30 naar PostNL. Dus dan hebben we het over medewerkers en oud-medewerkers van dat bedrijf, die ook het debat hadden bijgewoond. Die wilden hun kleren symbolisch gaan inleveren bij dat bedrijf. En ze hadden ook een, yeah. ja, een, een, een soort aangeklede pop in een kist liggen van uh, nou ja, het... Uh, het uh, vak van postbode wordt de aarde besteld. We nemen afscheid van de postbode en dat wilden ze gaan aanbieden bij de directie in Den Haag. Maar ja, toen wij van het plein vertrokken, toen zei de politie: nee, u mag niet doorlopen. Nou, daar hebben we gehoor gegeven. We zijn netjes stil gaan staan. En uh, toen is er overleg geweest met de burgemeester, begreep ik, nee, we mochten absoluut niet door, men nee. wilde niet dat die 25 mensen gingen wandelen. Dus toen heb ik gezegd, nou jongens, het gaat niet door, Van Aert heeft gezegd, het mag niet. Maar toen heb ik wel tegen een van die mensen gezegd, nou dan doen wij het gewoon samen, dan gaan wij gewoon met z'n tweeën met de spulletjes die we daar willen achterlaten. En dan is het geen demonstratie meer, maar dan brengen we gewoon met z'n tweeën die spullen daarheen. Want het uh, punt was, het punt was dat inderdaad demonstranten een grafkist omhoog hielden met daarin die pop, dat zei u net, en dat de politie dat niet zo gepast komt op de dag van de herdenking van het busongeluk in Lommel. Nee, dat is echt achteraf pas uh, erbij gehaald. Natuurlijk heeft die kist ki niets van doen met die kinderen die zijn verongelukt. Nee, dat snap ik. Maar nee, men, wilde nee. de, men vond de suggestie vervelend. Ja, maar dat is natuurlijk niet iets... Kijk, ik snap heel goed dat voor heel veel mensen die symboliek die de postbodes ja. hebben uitgekozen, dat die heftig is. Ik okay. wil iedereen die iemand verliest of iedereen die iemand moet begraven, daarvoor is een, een vergelijking met de dood is heel erg zwaar. Ik vind dat zelf ook. Maar deze mensen hebben wel het recht om daar gewoon voor te kiezen. Dat hebben ze ook gedaan en dat komt doordat zij ze gewoon aan alle kanten in de steek gelaten worden. En zij hebben daadwerkelijk het gevoel ja, dat ze gewoon worden, worden afgedankt, dat ze, dat ze levend worden begraven. Hoe lang hebt snap... u vastgezeten? Ik heb uh, ongeveer uh, vijf en een half uur op het bureau gezeten. Hè? Vijf en een half uh, uur op het bureau. Ja. Ja. Uh, en toen kwam Emiel Roemer. Dag meneer Roemer. Goedenavond. Want u ging naar het bureau om uw kamer niet vrij te krijgen. Had u nou, daar inderdaad ik... invloed op? Nee, uiteraard niet. Ik ging nee. er ook niet heen om ze vrij te krijgen. Oh. Ik ging er met een aantal <laughs> collega's naartoe uit solidariteit en op te wachten... wanneer ze vrij zou komen. En wij gingen er eigenlijk vanuit. Van ja, het was eigenlijk na van helemaal niks. Ze wilden met z'n tweeën... Uh, precies zoals Sharon net zei, uh, het pakket wegbrengen, uh, nou ja, dat mocht blijkbaar niet. En toen ze twee stappen gezet hebben, zij ze in de wagen gezet en naar het politiebureau gebracht. Ik denk, nou ja, dat, dan is dat een, een kwestie van uh, uh, procesverwaal op maken en weer naar buiten. En ik vind als uh, partijgenoot dat je dan je collega in ieder geval uit solidariteit opwacht, dat ze daar uh, niet in de donker ja. alleen naar buiten komt lopen. En was het ook een soort protest van u tegen haar vastname? Het werd het zelf steeds meer. Ik vind het echt nergens op slaan. Ik bedoel, als je dingen doet die niet uh, door de beugel kunnen, de, uh, alleen maar terecht. Als ze uh, de boel op stel hadden gezet of als er wat vernield was, alleen maar terecht. Ze waren met een mannen 20, 25. Uh, ze wilden naar het hoofdkantoor. Wat volgens mij van of voor daar ook helemaal geen probleem was. Nee. Maar dat mocht niet. Uiteindelijk zeggen ze van oké, okay, dan gaan we met z'n tweeën. En dan wat erbij gehaald, ja, met z'n tweeën is ook een demonstratie. Ja, dit is echt spijkers op laag water zoeken. Dit heeft echt te maken met, met vrijheid van meningsuiting. Alsof ze niks beters te doen hebben. Ik, ik, ik vond het echt van de zotte. Dus ja, op een gegeven moment, hoe langer het duurde... vijf en een half uur vervolgens met z'n tweeën daar gezeten voor dit. Wat, ja. bedoel, wat zijn dat voor verhoudingen? Het slaat echt nergens op. U noemde uh, de vrijheid van meningsuiting, meneer Roemer. Uh, uh, heeft dit nog een staartje wat u betreft? Nou, daar moeten we eens even rustig over nadenken wat het uh, precies is. En uh, ik zei tegen, tegen de mensen ook tegen Sharon... laten we eerst even een nachtje over slapen en dan mooi verder kijken. Okay. dan wens ik u een goede nacht. Dank u wel. Bedankt allebei. Dank u wel. En dan heb ik tot slot nog wat dienstmededelingen. Morgen in het oog een toneelvoorstelling van uh, John Leerdam. Althans aandacht daarvoor. Het gaat over uh, bedreigde gevluchte wetenschappers in Nederland. En daartoe zal een Iraakse microbioloog en iemand van vluchtelingenwerk worden uh, ondervraagd. Dat morgen dus, um, na ons, oh, na twaalfen, uh, kunt u... Uh, Luister naar Casa Luna en daar is Joost van de Kastelen is daar te gast. Hij is komiek, hij is columnist van de standaard. En zijn nieuwe boek is net uit, dat boek heet Massa. En daar staat bij dat met Massa houdt hij een vinger aan de pols van de tijd. Nou weet u alles. Oh ja, presentatie is in handen van Helco Span. En morgen presenteert Chris Kijnen. Een goede nacht.